Drie uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het bedrijf dat de bron is van een massale uitbraak van hersenvliesontsteking in de Verenigde Staten... was al maanden voor de eerste ziektegevallen gewaarschuwd dat de hygiëne in het bedrijf te wensen overliet. Door de uitbraak zijn inmiddels 25 Amerikanen overleden. Meer dan 300 mensen werden ziek. Het bedrijf in Framingham, in de staat Massachusetts, leverde injecties die besmet waren met de zeldzame schimmelvariant van hersenvliesontsteking. Inspecteurs van de Food and Drug Administration constateerden dat productieruimtes vervuild waren en zagen ook vieze ampullen met medicijnen. Het bedrijf heeft volgens de FDA niets gedaan met de waarschuwingen. De federale overheid is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen het bedrijf.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 Toen agenten hem wilden arresteren, trok de verdachte een wapen... waarop de politie het vuur opende en hem doodschoot. Het weer. Vandaag aan de kust vele buien met kans op hagel en onweer. In het binnenland opklaringen en minima van min 1 in het oosten... tot plus 4 aan de westkust. Overdag in het noordwestelijk kustgebied enkele buien. Elders overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Het nachtelijk programma waarin wij dwalen door de archieven... om bijzonder radiomateriaal op te diepen... en waarmee wij u dan hopen te verrassen... gedurende de donkere en soms eenzame uren. In dit uur aandacht voor dierenliefde en leed. De stichtingen Dier en uh, Recht en Varkens in Nood... trekken weer eens met het recht aan hun zijde stevig aan de bel. Plofkippen die door verwondingen en een misvormd lichaam... nauwelijks meer kunnen lopen... Vies drinkwater, het onverdoofd afbranden van biggenstaartjes... en slechte lucht in de stallen die longontsteking... en geïnfecteerde ogen zou veroorzaken. Alle dieren lijden pijn. En Nederlandse veehouders lappen massaal dierenwelzijnswetten aan hun laars. Dat blijkt uit de recente rapporten van Dierenrecht en Varkens in Nood. Voor ons was dat een reden om op zoek te gaan naar dierenwelzijn... in oude programma's van de VPRO. We beginnen met het varken Aagje. En zij heeft het zo slecht nog niet. Aagje, ja. wat is je geestpotje? Hier zo. hoog, oh. voel me al. Doe maar. Ja, dit is lekker. Oh, oh dit is zo lekker. Hier, hier zit hij. Oh, Ik weet hem. We ja. worden zojuist een intiem moment tussen onze verslaggever Gerrit Kalsbeek en het varken Aagje. Heavy petting, zogezegd. Het prille stel werd pro wordt professioneel begeleid door communicatietrainer Daphne Westerhof. Ooit redde Daphne Big Aagje van het slagersmes. En omdat het diertje zo vreselijk gestrest was, begon ze het te masseren. Tot haar verbazing kwam niet alleen Zeug Aag, maar ook zijzelf tot een diepe innerlijke rust. Inmiddels organiseert ze met enige regelmaat varkensmassagecursussen voor gestreste managers en zakenlui. Voor Dennis Kennedy bijvoorbeeld. Dennis is computerduizendpoot, zoals hij het zelf zegt, en werkt daarhalve vaak als interim manager bij grote en middelgrote bedrijven. Om meer controle te krijgen over zijn communicatie met potentiële klanten, meldt hij zich nu en dan in het beloofde varkensland dat liefelijk is gelegen tussen Uithoren en Amstelveen. Je handen gewassen? Nee, dat ga ik even doen. Okay, maar even ik doen. Vergeten, dus... ja. Dat vinden ze erg lekker. Dan happen ze dadelijk misschien in mijn handen. Ze zien zo slecht. Dus dan, alles wat ze ruiken, denken ze dat het lekker is en om te eten. Daphne Westerhof, welkom op het beloofde varkensland. <lacht> Dennis die is hier en die, uh, die is toe aan uh, weer een uh, varkensmassage, volgens mij, of niet? Ja, ja die komt hier wat regelmatig. Is hij ooit... Uh, terechtgekomen voor een acquisitietraining, de boer op. Dus hoe kom je aan klanten? Ik geef dus managementtrainingen, communicatietrainingen. En toen zijn we zo ja, in, de, in de varkensstallen verzeild... omdat het afstemmen, het contact maken op nieuwe klanten... dat is een heel karwei. En als je het ergens op iemand kan oefenen, dan zijn het op varkens. Ik ben Dennis Kennedy, ik ben computerduizendpoot, eigen baas... En, uh... De reden dat ik hier was is omdat ik een acquisitietraining wilde hebben... om nieuwe klanten binnen te halen. En dat heeft zo een wending gekregen richting de varkens. Want je meeste klanten zijn ook... Uh... Nee, mijn meeste klanten dat zijn gewone mensen van vlees en bloed. En uh, Daphne heeft tijdens die acquisitietraining gedemonstreerd... hoe je kunt afstemmen op een ander. En in dit geval de varkens, omdat die heel direct reageren. En dus dat je heel goed kan merken hoe kom jij over op iemand anders... En die metafoor is weer gebruikt, zeg maar... teruggekoppeld naar hoe je dat doet in gesprekken met klanten. Maar ja, als je goed op een varken overkomt... wil dat niet zeggen dat je natuurlijk goed bij een klant overkomt? Nee, dat klopt. <lacht> maar... Het is, het, het... Dat zijn de technieken hè, waar het over gaat. Ik bedoel, varkens reageren zo direct op jou... Je zou moeten willen dat een, dat een klant zo direct op jou gaat reageren. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Want daar zitten een heleboel sluiers altijd overheen. En dat moet je dan maar zien te ontdekken. En met een varkens is dat één-op-één contact dat is heel direct. Dus je leert, je leert het heel vrij snel. Ja. Ik ga, we gaan nu zo met Dennis de varkensmassagesalon in. En dan kijk ik of Aagje en mevrouw Vos naar hem toe willen komen. Dat zal meestal wel. Ze zijn hartstikke nieuwsgierig. Ze zullen ook op jou afspringen. Maar of ze in zijn voor contact nu, dat moet je dan maar afwachten. En het, het is geven en nemen. Dus hoe... Rustig en hoe kalm is Dennis nu? Wat kan hij ze aanbieden zodat ze bij hem in de buurt willen zijn? Dat is het geheim. Zullen dus we eens gaan kijken? Ja, ik heb het al vaker gedaan. Ik, ik ken de varkens een klein beetje. We staan nu bij Aagje. Haar rug is net zo hoog als mijn heup. Dus het is echt een heel groot beest. En als je ze ook ziet vroeten in de grond... dan zijn het hele sterke beesten. Maar nu staat ze eigenlijk heel rustig naast mij. Dus dat is dan ook wel weer wonderlijk. Hoe, hoe kan ze ook kunnen zijn... Dat zal er wel gekomen zijn door die massage die Daphne de dieren allemaal gegeven hebben. Nou, de raagjes ik... is het zeker het geval. Want... Ja hoor. Nou, zullen we dan nu meteen ook eigenlijk met meteen uh, de proef gaan uitproberen? Ja, weer, zal ik zal, ik zal, zal eens, eens kijken. Ik we het proberen? Het is niks, Ager. We gaan het niet verklappen, we gaan kijken of het lukt. Oké. Okay. <lacht> het, <lukt. lacht> het lukt. Het lukt, het lukt, het oh, lukt. jee. Ja, He? nou, ieder varken heeft een geheim plekje. En dat is een plekje uh, net achter de voorpoten. Ja, het. Stimuleer het maar. Ja, en als je, als je dus, daar... is niet hard praten, want het komt uit de concentratie. Ja. Niet als, hard praten. Als je daar... Uh, Dit hier. Als je hier daar, zit het. daar aait, dan... Uh, en ze zijn ontspannen, je bent zelf ook kalm. Dan vinden ze dat zo lekker. Dan zakken, zakken ze meteen slap door hun hoeven heen. En dan gaan ze gewoon helemaal op hun zijkant liggen. En wat zo wonderlijk is bijvoorbeeld als je zo'n voorpoot ziet... Die kan je dus heen en weer bewegen. En die is ook gewoon helemaal slap en ontspannen. Dus... Van de g van, ja. van de zeugen. Ja, precies. Dus ja. ontspannen moet jij dus nu ook worden, hè? Ja. Dat is, hij zit in de computerbusiness, dus hij is altijd aan een, aan een computer, aan een bureau. Dus is, hij komt hier met stijve nek en schouders en een kop die helemaal rokend is naar zo'n dag uh, kantoorwerk. Ja. En dat is wat je, wat je terugkrijgt van die dieren. Dat ze je dus gewoon dwingen. Het is eigenlijk een, een spoedcursus onthaasting. Zij dwingen jou om gewoon kalm te zijn en leeg van binnen. Want, en dat is Dennis nu, want anders was dit nooit gebeurd. En waar ik dan altijd begin, want ik moet die mannetjes toch ergens krijgen. Dat is natuurlijk dan ook het leuke, want daar komen ze voor. Dus zeg ik van, uh, kijk dat is mevrouw Vos, die komt ook even kijken. Leg twee handen op het lichaam. Doe maar eens Dennis. Ja. Zo. En dan is de, de eerste wat je, wat je moet doen, is je concentreren op de ademhaling van het dier. Waardoor je dus eigenlijk al vanuit je eigen kop weg bent. Hè? Dus je, je concentreert je helemaal op het beest. En als je dan dat ritme te pakken hebt, kan je het overnemen enzovoort, enzovoort. Nou, en dan gaat het gebeuren. Het ligt echt genieten. Ja, ze vindt het geweldig. Ah, ze is ook dol op Dennis, hoor. En met Dennis, wordt je verkering hier niet jaloers van? Nee, hoor, mijn verkering die wordt hier niet jaloers van. Die, uh... ja, dus, sterker nog, je, je kan op haar oefenen toch ook, of niet? Ja, die zegt ook meteen van... Uh, Hallo, uh, kom ik ook nog aan de beurt? Dus ja. nou, dat komt wel goed, hoor. Ja. Maar hè, is dit anders dan dat je je verkering uit? Ja, die is niet zo aardig. <laughs> Maar het is mooi, wat Agie wat, wat, wat nu doet, ze is, is, is echt dus gaan liggen helemaal. Die, ziet, maar die, die oren zijn helemaal ontspannen. Ze geeft zich toch aan je over, hè? Het, is een enorme, uh, het heeft enorm met vertrouwen te maken. Ik heb laatst in een groep gehad, en dat was gewoon een communicatie. Het had niks met die beesten te maken, en dat, dat meng ik dan ook niet. Maar er brak een conflict uit binnen die afdeling hier. En dat broeide kennelijk al heel lang. Dus uh, het opperhoofd uh, die wilde wat lucht in het geheel scheppen. Die zei: God, ze even naar buiten gaan. En, je, doet er, je hebt toch ook varkens? Ook wel, we moeten even naar de varkens gaan kijken. Snap, we kunnen wel kijken, maar ik ga er verder niks mee doen. Waarom niet? Ik er zit een hele lading in die groep nu. Dat zou gewoon niet uitpakken. Dus dan zijn we allemaal aan de andere kant van het hek blijven staan. En ik ben wel naar binnen gegaan. En Aagje kwam er. Oh, leuk. Dus die ging meteen plat voor mij. Dus ik gaf een demonstratie. En uh, toen was er toch één uit die groep. En die wilde eigenlijk bewijzen ten opzichte van die andere... dat zij dat durfde. Want iedereen had iets: Jezus, grote beesten. Toen jukels. En die zei, ik kom, ik zei, doe dat nou niet. Ze zei, ik doe het toch. En ze zette haar voet dus tussen die planken van dat hek. En Haagje die had het al door, die, die, die gaf de eerste waarde, die begon te grommen. En ik ken al haar geluiden. Ze hebben een heleboel verschillende geluiden. Ik ken haar geluiden. Ze zei doe het niet. Die vrouw deed het wel. Stapt over het hek, over Aagje haar kop heen. En toen gaf Aagje, zoals varkens dat kunnen doen... echt zo'n flats zijn met die enorme snoet. Dat is heel sterk. Zo wegwezen jij. En die vrouw die ging nog door en die raakte haar aan. En toen vloog Aagje als een tijgerin overheid. En het mooie was dat dat ook degene was... die binnen dat conflict eigenlijk de hoofdrol speelde. En die andere hadden iets van, jezus... Dus, beuses, Mina. Echt waar. Nou, dat had ik nooit kunnen verzinnen. Dat had ik er ook nooit zo op aan laten komen. En dat kwam gewoon zo uit. En toen zei ze na, in, de, in de presentatieruimte dat allemaal gaan nabespreken. Dus daar kwam het een en ander uit. Aagje, die is eigenlijk een soort van verslaafd aan die massages. Dus meestal als ze ontspannen is. En als ik ontspannen ben, dan ligt hij vrij snel slap op de grond. Maar met mevrouw Vos is dat altijd nog maar de vraag of dat, dat gaat lukken. Soms staat ze er wel voor open en soms niet. Dus dat is net als met klanten eigenlijk? Dat is net als met klanten. Dus de, de, Kijk, nou, met Aagje is, is een makkelijke klant okay. als je die parallel weet nou, trekken. Nu naar de moeilijke klant. Dan gaan we nu naar de moeilijke probeer klant. Probeer vast maar eens te verleiden. Kijk of die te verleiden is. Ja, of, of, ik probeer eerst wat op de rug. Nou, ik begin eerst van hier. Ja. Zit een beetje te hummen. Ja. Ik weet niet Zit? of ze daarvan gediend is. Nou, draait ze wat. Ja, kijk eens. Och, oh, kijk nou toch. Kijk nou toch. Mevrouw Vos stort nu ook door de hoeve? Mevrouw Vos Het is vernoemd naar Voskuil. De schrijver die is in nood is opgericht. Die is ook helemaal dol op haar. En vice versa. Ja. Maar dat is echt, mevrouw Vos, dat is zo'n type, joh. Dat is nou dat Dennis er nu op zijn de, op de, uh, zij krijgt. Het gebeurt ja. maar zelden. Ja, gebeurt zelden. nee, je nou in je acquisitie, Dennis? Ja, kan je beter met klanten omgaan dan? Ik ben, ik ben veel al alerter geworden. Want die varkens die zijn ook zo direct. En mensen die zeggen natuurlijk al die dingen niet. wat, wat er gebeurt in zo'n uh, proces of in zo'n gesprek. Maar door hier met die varkens te werken. Uh, heb ik daar veel meer zicht op gekregen. Hier ben je er bewust van geworden. En daar kan je dus veel meer mee. Dus ik kan dan ook, zeg maar, situaties die voorkomen. als we hier dan toch zo bij de varkens uh, zitten. dan bespreken we ook nog wel eens weer de, de mensensituatie, zeg maar. Dat, dat ik gewoon laf te zeg van: Nou, dit en dat deed zich voor. En wat, wat zou dat dan zijn? Dus zo gaat het zeg maar over de varkens en ook weer over de mensen. Dat loopt zo door elkaar heen. Dat is een hele aardige vorm. Heb je nooit de neiging om, om, om die klant ook te gaan aaien? <lacht> nee, nee dat, dat, dat gaat natuurlijk niet hartstikke leuk. Mij werkt het best. <lacht> Nou, wij hebben hier bij Woord van de VPRO gewoon glas zitten tussen de techniek en de presentatie. Dus geen enkele verleiding. Deze reportage is eerder uitgezonden in de ochtenden van 31 oktober 2003. De verslaggever was Gerrit Kalsbeek. Een stuk minder gelukkig dan het varken aagje zijn de poezen in de volgende reportage. Uitgezonden op Werelddierendag in 2002. Martin Minka, die, Minka Ma, moet ik zeggen, die staat naast iemand en ook in de startblokken. Ik, ik sta naast Marieke van Dijk van de Dierenbescherming. En we staan in de Machinefabriek. Een theater in Groningen, het theater van het Noord-Dedenlandse toneel. Uh, we gaan straks naar een voorstelling toe. Ja, dat is de bedoeling. U wilt twijfels of u, uh, of u die voorstelling wou gaan zien? Ja, daar heb ik inderdaad mijn twijfels over. Eigenlijk nog steeds um, alleen maar meer, want dat lijkt me een gruwelijk toneelstuk. Afgezien van dat dieren daar, boezem daar dus, uh, ingesmeerd worden. Dus ja, ik ben ja, aan één kant benieuwd, maar een beetje met gekromde tenen, moet ik zeggen hoor. Maar ja, het dier beschermen, moet natuurlijk wel kijken om zich een mening te kunnen vormen. Uh, ja, dat vind ik ook een uitspraak waarvan ik denk van ja, moet je altijd alles gezien hebben voordat je er een mening over moet hebben. Moet ik de oorlog meegemaakt hebben voordat ik er een mening over mag hebben? Uh, U gaat gewoon mee naar binnen straks? Ik ga wel mee naar binnen. En ik hoop dat het me lukt om de voorstelling uit te zitten, maar ik weet het niet. In het toneelstuk heet De Luitenant van Innishmore. Het is absurd theater over het conflict in Noord-Ierland... met een hoog splash-en-splatter gehalte. Emmers bloed worden over het podium gegooid en daartussendoor lopen ook nog twee katten. Die worden besmeurd en krijgen pistolen op hun kopie. Daar is de dierenbescherming erg boos over. Een verslag van Marte Minkema om te beginnen bij de voorstelling... met Marieke van Dijk van de dierenbescherming. Stuk, oh, daar oh, hebben we de poes. Die wordt volgesmeerd met... <tijdschuldiging> ja. Wat is het? Snorrit en ketchup? <tijdschuldiging> ja, ketchup met norrit erdoor, om het zwart te maken. Ja. Maar waarom ze hier geen pop voor gebruiken, snap ik niet. Begrijp ik het nu niet van waarom dit een levende poes moet zijn. <tijds> Ik heb nog twee pistolen op zich gericht, als ik het wel heb. Nou, hm? uh, <lacht> oh, hij snapt er helemaal niks van daarom. Ja, blijf rustig zitten en hij snapt er ook niks van wat er aan de hand is. Schrikkelijk wat een gewelddadig stuk. De eerste scène vind ik toch wel dierenmishandeling. Als, als, als die rode kat uh, uh, schoensmeer krijgt opgesmeerd, tenminste hoe lijkt het. Maar het ja. is uh, norrit en uh, ketchup. Ja, ik denk toch überhaupt het signaal dat er vanuit gaat, uh, vind ik niet goed. Je, je, je gebruikt dieren uh, voor, nou ja, vermaak wil ik dit eigenlijk niet eens noemen. Ik weet niet wat dit is, dit, dit, dit, voor een toneelstuk. Voor enige, verdieping, voor enige verdieping zit ik nu naast Peter Eversman. U bent. universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam. Uh, ik geef theaterwetenschap. Dit in historische context. Dit in historische context. Uh, in de opera uh, hebben we de traditie van dieren op het toneel. Zo is er een uh, de recensie bekend van iemand uh, van de Rat Rotterdamse Courant... die in 1874 naar de opera uh, uh, in Bayreuth gaat... om de Ring des Nibelungen van Wagner uh, te zien... En toch fulmineert daartegen uh, het feit dat Brunhilde daar komt, terwijl ze een krakkemikkige schimmel uh, aan haar hand meevoert. Terwijl het uh, libretto eigenlijk roept om een vurig ros waar Brunhilde op zit. Dat klopte niet met, uh, met het script. Dus een, een, een scharminkelig paard van de schilleboer, zeg maar. Is, is, is dat eigenlijk het eerste protest wat, waarvan u weet? Waarvan u weet, hebt zelf op papier? Dat het, uh... ja, ja, maar dat is dus een esthetisch protest. Ja, ja, oké, okay, esthetisch. Uh, uh, een, een protest tegen, tegen de waarschijnlijkheid. Mag ik heel even? Die katten. Ja, dat lijkt me wel zielig voor die katten. Toch zielig? Ja, vind ik ook wel een beetje, ja. Ja, geen enkel probleem. Geen punt? Nee, er is toch met die katten verder niks gebeurd? Wij zouden liever zien dat ze hiervoor uh, geen levende katten gebruiken. Maar hoe moet je dan zo'n voorstelling doen? Met geautomatiseerde katten. Een kat? Ja, maar die loopt toch niet vanzelf over een dingetje heen. Dat kan... Waarom zou die per se moeten lopen dan? Uh, nou, om een klein beetje realiteit erin te brengen, lijkt me in het stuk. Ja, nou in de 19e eeuw zien we uh, dan langzamerhand dat. Uh, ten eerste zien we dat dieren vaker gebruikt worden aan het eind van die 19e eeuw in het kader van het realisme. Uh, Antoine, uh, André Antoine, een uh, Franse theatermaker. Uh, die laat in het kader van het realisme, alles moet zo echt mogelijk zijn, laat hij levende kippen op het toneel rondlopen. De critici zijn daar op zijn minst verbaasd over. Want dat is eigenlijk iets wat ze niet verwachten. Maar ik zie het probleem niet voor de katten. Want ik heb niet het idee dat er iets met de katten gebeurt waar zij schade van ondervinden. Of wat, wat heel vervelend is voor de kat. Kinderen bij mij thuis die zijn veel, veel onhandiger met katten. Als je ziet wat de kinderen bij mij thuis met katten uitvreten. Dat is veel erger dan wat hier gebeurt. Nou ja, dat denk ik, ligt de schone taak voor ouders om kinderen te leren... hoe ze met dieren om moeten gaan, toch? Dat is dan weer het gevolg daarvan, dat je je daarvoor inzet. Nou ja, dan komen we dus in de 20e eeuw terecht. En dan zien we dat er allerlei theatervernieuwingen plaatsvinden. En je ziet uh, ook dat er binnen die theatervernieuwingen... en met name binnen de performance... vaak gebruik wordt gemaakt van dieren. En dat dat niet altijd op een even zachtzinnige wijze gaat. Er worden dieren afgeslacht. er worden afgeslachte dieren gebruikt uh, voorbeelden uh, er was behoorlijk wat commotie toen een aantal jaren geleden Jan Fabre de Belgische kunstenaar en theatermaker die uh, levende vissen in het zout uh, gooide tijdens een voorstelling daar was behoorlijk wat commotie over en een ander voorbeeld is een Mikkery-voorstelling... waarbij uh, een levende kip werd geslacht. En die ook nog wat rondfladderde door het theater heen. Wat krijg je dan natuurlijk? Ja, ja dat doen kippen als ze onthoofd worden. Ja. Um, 1983, hè, een performance-kunstenaar uit Oostenrijk, Herman Nietzsche... die in Eindhoven uh, uh, dieren slacht en uh, de geslachten uh, geiten en varkens uh, met dat bloed uh, mensen insmeert... daar rituele handelingen mee verricht, et cetera, et cetera. Dat gaat dan veel verder. Het is dus op het toneel geslachten dieren? Ja. Dit gebeurt nog steeds? Ja, dit gebeurt nog steeds. In Oostenrijk uh, is die meneer nog steeds bezig met dit soort uh, rituele... Uh, uh, slachten, uh, handelingen met dieren, uh, performance-achtige uh, zaken. Uh, het het uh, verweer van theatermakers en van performance-kunstenaars die dit soort dingen op het toneel doen en laten zien, is natuurlijk altijd van ja, kijk, in de werkelijkheid worden dieren gewoon geslacht. De bepaling wordt ook in zout gegooid, toch? In precies, ja. precies. En dat gebeurt in, het, in de werkelijkheid ook. Uh, dat moeten wij op het toneel laten zien. Maar ja, goed, de, de, hè, en die katten op het uh, toneel, dat is natuurlijk een soort Ja, van staan ja, ja, die in het spectrum? Ja, dat, dat is een soort grensgeval. Ze gaan ook niet dood. Uh, misschien beleven ze er zelfs wel een soort plezier aan... om in het, uh, in het spotlight te staan. Dat, dat weet je allemaal niet. Een dier insmeren met ketchup... Kan, kan, maak je mij niet wijs dat een kat dat leuk vindt. En als, wat jij net zei, van dat hij dan elke dag gewassen moet worden... dat is natuurlijk slecht voor zijn vacht. Ja, dat zou kunnen zijn. Ja, Als je hem gewoon met water was, lijkt me dat ook geen probleem. Je gaat toch ook iedere dag onder de douche met shampoo? Ja, dat klopt, maar jij bent een mens en dat is een kat. En een kat houdt niet van water. In zijn algemeen. Nou ja, dit lijkt me een eindeloze, <lacht> een eindeloze discussie. Ik sta naast Sabine van der Helm. En u bent? Ik eh, train de katten die meedoen in de voorstelling van het Noord-Nederlands toneel. Miep, die zit in het eind van de voorstelling... De donker is mip. Ja, de donker is Mip die ja. is uh, vijf maanden. En, en is, is dat de kat die met, uh, met Norit en ketchup nee, wordt ingesmeerd? Nee, nee, nee, Dat is Yapi. Uh, oh Mip krijgt een pistool tegen ja, de Ja, Miep wordt bijna dood geschoten, maar okay. echt niet hoor. Die grote kat, die rode kat? Ja, die krijgt dat Norit op zijn huid. Of op zijn vacht, uh, alsof het uh, schoenpoets is. En hij laat dat gewoon toe. Blijft rustig zitten, want dit is een hele ervaren kat. Dus daar zijn die katten uit, uh, uit die reclames voor kattenvoer? Ja, nou, niet, ja, ook voor sfeershots hoor. Gewoon op de bank of voor de KPN of noem maar op. Overal waar je een rode kat ziet, is meestal mijn kat, ja. En wat vind je er nou van dat, er, uh, dat dierbescherming klaagt bij het NNT, bij het Noord-Nederlands Ja, het is jammer dat ze niet even goed hebben ingelicht welke katten het zijn. Want deze katten doen ook de campagnes voor de dierenbescherming. Oh. <laughs> ja, nou. nee, ja, vorig jaar hebben ze de hele asielcampagne ah. gedaan. Dus toen stonden ze op stickers, antikaarten, posters... op um, de collectebussen. Dus, uh, Het zijn eigen katten van de dierenbescherming? Nou ja, nee, ik, ik, heb, uh, ik ben een dierenartsassistent ook. En ja. ik heb uh, zelf bij de dierenbescherming Amsterdam gewerkt. Ik sta dus helemaal achter de dierenbescherming. Maar als de dierenbescherming mij nou opeens aanvalt... Ja, dat is een beetje... Uh... Dan, dan, dan werken Jaap en Miep nooit meer mee aan een campagne voor de dierenbescherming. Um, nee, dat, zo ben ik niet. Zo ben ik niet. Nee, want daar ben ik hartstikke voor. Ik doe ook ontzettend veel aan de herplaatsing van beesten. Ik heb uh, nu afgelopen maanden uh, alweer 36 katten geplaatst... die allemaal anders dood zouden zijn. Dus ik ik ben daar ontzettend actief mee bezig. Dus vandaar dat dit allemaal een beetje uh, vervelend wordt. De, de dierenbescherming heeft de voorstelling gezien. En wat gaat de dierenbescherming nu doen? Uh, wij uh, gaan denk ik toch uh, formeel een brief sturen naar de NNT... met uh, verzoek of ze hiermee willen stoppen en uh, een, een alternatief voorzien. Een reportage naar aanleiding van de voorstelling... de luitenant van Inishmore, nee luitenant. In 2002 een voorstelling van het Noord-Nederlands toneel... in dit uurtje woord van de VPRO. En dat is geheel gewijd aan dierenliefde en dierenleed. Nederlandse veehouders lappen volgens de stichting Dier en Recht... en Varkens in Nood massaal dierenwelzijnswetten aan hun laars. En daardoor kampen dieren in de Nederlandse veeindustrie... met tal van gezondheidsklachten en lijden ze onnodig pijn. Dat zeggen ze in, in uh, trouw op basis van een inventarisatie van overheidsgegevens. En voor ons was het in ieder geval reden om eens een dieruur in te lassen bij woord.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 The following program is brought to you in colored. You are van the VPRO, eh? And will you antwoord that answer band the Ik I am de the VPRO. Zijn er nog luisteraars? Want dit is Radio Vrij België.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 Ik zie kan. Eerst even ratten. Ja. Geen morele bezwaren? Nee. Een rat is gediend, is ongedierte. Wat zegt u? Een rat is gediend, is ongedierte, dus dat mag ik vertellen op alle manieren. Een hele namiddag ook uh, zich amuseren met erop te schieten? Ja, voor ons is dat een beetje folkloor. Doen we dat wel graag een keer als een curiositeit. We komen ervan van Brussel. Dat Komt bestaat die... bij ons helemaal niet. Hè. Komt u daarvoor uit Brussel? Ja, speciaal komen we daarvoor uit Brussel. U kent het standpunt van de dierbescherming? Uh, ik heb er toch wel iets van gelezen in het laatste nieuws, Het niet zo meer, maar niet zo. aandachtig. ik vond dat een beetje, ik weet niet... Uh... Ik ben anders ook... Uh, een dier... Ik ben in de dierbescherming, net van de dierbescherming, maar dat vind ik toch. Zonder bezwaar af. Maar het gaat om martelen van ja. levende dieren. Ja, dat is wel. Maar worden die gemarteld feitelijk. Als ze nu in een val bijvoorbeeld geraken met de Poot of met een staart of met een Noor of de een of de andere, dan zien ze het toch huren af. En hier zien ze het toch helemaal lief. Ze zitten in het doosje. Er worden opgeschoten, ze vallen op beneden, ze zijn dood. Ze zijn nog niet dood. Sommige ja, ratten ja, proberen zich nog levend ja, te redden. Er staan er 15 op. Ik heb nog maar één of is zien beneden komen en die liepen dan. Hier langzaam tot in het veld nog dat iedereen er kort achterlopen of, of kloppen? Mevrouw, schiet ook met pijlenboog? en boog? Ja. Maar u hebt geen rat kunnen treffen? Nee, nee, nee. nee Ik, wel heb wel <laughs> Ik heb er niet naar ja. geschoten. Ik heb er niet naar na geschoten. Waarom schoot u niet tot de rat? Ik weet nu. Toch bezwaren? Ja, ja. beetje. beetje, ja. ja. Is dit uw vrouw, meneer? Ja, dat is mijn vrouw, ja.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 Ik zeg, ik schiet er niet in ik sch schiet aan een vogel. Of aan pluim. Ze noemen dat een vogel, hè. Juist kun je toch ja. niet mekken dat ja. u die rap kunt vermijden en er een vogel uit halen <totstuk> Ja, wat dan? 3, Ach, 9e, 10e, 14e. 14e. Wat zegt u? Je wordt geschoten. Wat geschoten? Ja, hier om muur, kijk het je moet doen. Ja. ja, maar u schiet erop uh, als ze levend zijn. Ja, Jok, schiet als ze zijn allemaal als leven. Nou ja, ik ben ook tegen te jagen. Ja, schiet Jok, ze zijn allemaal als leven. Kom maar, Noor Jok. In de plek, je de het is toch dierenmishandeling of niet? Trouwens, het uh, is dierenmishandeling. Ja, wat u nu hebt gedaan vanmiddag is toch dierenmishandeling? Verbannen. Ja. Ja. Leven de ratten schieten. En leven de anders schieten? Ja, dat zou ik niet doen. Oh. Oh. Oh. Leven de anders schieten naar diermishandelingen. Veeweide, een vereniging van dierenbeschermers... vraagt reeds verschillende jaren aan de rechter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 U hoorde Radio Vrij België van 22 augustus 1975 en de verslaggever was Walter Slossen. Wanneer het boogschieten op ratten in Zaffelaren is afgeschaft, dat vertelt de geschiedenis helaas niet. Het VPRO Forum, een satirisch programma waarin schrijvers en columnisten ongebruikelijke vragen beantwoorden. En uh, dat forum buigt zich op 23 januari 1975 over de hond. U hoort achterin volgens Cees Notenboom en Theo Sontrop over honden en hondenbezit. De mensen konden niet meer alleen zijn en tegen elkaar konden ze al helemaal niet. Dus namen ze er een hond bij. Vroeger waren dat poedels, maar met de huizen groeien de honden. En bovendien, sinds iedereen weet wat je met een poedel allemaal kunt doen, durft niemand er, niemand er eentje meer bij te houden. En boksers zijn ook heel vies. Nu zijn de huizen weer veel duurder geworden. Dus iemand met een beetje geld durft niet meer alleen de straat op. En dat is waar de herders en de bouviers verschijnen. Jarenlang is er reclame voor gemaakt. Wie kent ze niet? Iedereen heeft ze gezien op de televisie. Die gezellige, grote, stevige politiemannen... met van die vrolijke, bijterige, springerige, opgewonden bouviers... met afgeknipte oren en een dubbele rij scherpe tanden die zo graag een spelletje willen doen met iemand met een spandoek. Of die bloedgeile Duitse herders met een stuk Provo in hun bek. Nee, dit is werkelijk een hele eenvoudige vraag. Het mooie blauwe uniform mogen we niet dragen. En in van die enge witte Volkswagens mogen we niet rijden. En bovendien verdienen die laten weinig. Maar met zo'n hond ben je al gauw een heel stuk agent. Die houden ze dus ook nog van je. En je houdt je zwarte geld ook nog in je zak. Intussen spreekt Theo Sontrop over de kwestie van het toenemend hondenbezit... in de Amsterdamse volkswijken en derzelfde oorzaak. Theo? Ja, toen ik voor de laatste keer getrouwd was... en alweer niet in staat bleek om mijzelf voor te planten... kreeg ik twee keer in twee op een volgende jaren op mijn verjaardag een hondcadeau. De eerste was een Hollandse herder. Die ziet er het meest vals uit van alle honden die er zijn. Een soort hyena. En de tweede keer was het een tekkel, een ruw, een ruw haar. En die tekkel was een teef en die Hollandse herre was een reu. En teven die worden loops. En omdat wij vonden dat onze kinderen niet met andere kinderen mochten spelen... moest ik altijd die tekkel omhoog houden als het weer zo ver was. Want anders dan kon die Hollandse herre daar niet bij. En daar werd je zo vreselijk moe van, van dat vasthouden. Je kon het nog veel beter zelf doen. En in die tijd ben ik er ook van afgekomen dat honden betrouwbaar zijn. Honden zijn vreselijk onbetrouwbaar. Ik was vorige week in de Franse provincie... en kocht daar, want dat is het mooiste ongeveer wat er in Europa te kopen is... een provinciale krant, de Gazette de Touraine. En daar stond een gemengd bericht in. Dergelijke berichten vind je in Nederland nooit meer. En dat heb ik vertaald, omdat niemand toch mijn Frans begrijpt. De automobilist de Lafitte uit Arleville was gisteravond op weg naar huis en reed met de door de autoriteiten toegestane snelheid. Toen plotseling een hond de weg overstak... stuurde hij scherp naar links om het dier te ontwijken... kwam in de linkerwegberm terecht, kantelde... en werd door de voorruit geslingerd. De hond echter, niet in het minst uit het veld geslagen... liep kalm op de onfortuinlijke automobilist af... en beet deze tot verbijstering van toesnellende voorbijgangers enige malen ferm in het bewusteloze achterwerk... waarna het dier de vlucht nam. Dus, zo'n hond, wat moeten die mensen daarmee, zou je zeggen? Nu, dat is duidelijk. Een klein hondje, dat heb je voor de gezelligheid... of andere minder te beschrijven doeleinden. Want u weet dat in alle 17e en 18e eeuwse schilderijen waar een mevrouw in staat en een hondje, dat er net iets is gebeurd... of zo dadelijk gaat gebeuren. Dat hondje is een symbool van iets, van wat mag God weten? Maar uh, Eddie de Jong, die kunsthistoricus nu nu, zal het wel weten. Maar mensen die een kleine hond hebben, die willen maar een klein beetje kak. En mensen die dus in een groter huis gaan wonen, die willen meer kak... dus nemen ze ook een grotere hond. Volgens mij is dat nog de beste oplossing van het hele probleem. U hoorde het VPRO-forum van 23 januari 1975 met Cees Notenboom en Theo Sontrop. Honden, paarden, kanaries en muizen werden in de Eerste Wereldoorlog op grote schaal ingezet in de strijd. In Glasgow is zelfs een monument voor de in de strijd gevallen muizen en kanariepietjes. Verslaggever Hans Olink spreekt hierover uitvoerig met Klaas Visser... Penningmeester van de Western Front Association. Een vereniging van mensen die zich onledig houden met de Eerste Wereldoorlog. Een gesprek over het belang van dieren in de oorlogsvoering. Uh, dit is een belletje dat de, in eerste instantie de honden, zeg maar, de honden die de gewonden moesten zoeken... op het slagval de eerste tijd om hadden. Om, uh, als ze s'nachts uitgestuurd werden om die gewonden te zoeken... dat de gewonden die dieren konden aanroepen, hoorden ze dat belletje. Het, uh, het nevenresultaat was echter wel dat door dat belletje ze ook vijandig vuur aantrokken. Dus uh, ja... Vaak neergeschoten werden die honden. Dus dat idee om die honden uit te sturen met een belletje... dat schijnt toch wel vrij spoedig verlaten te zijn. Dat waren dus hondenverplegers? Uh, ja, dus ja, je noemt het Rode Kruishonden. Maar uh, het zijn eigenlijk honden van de, van de verplegers. Ja, dus die de, de honden dienen te zoeken en dan uh, dienen weg te voeren van het slagveld. En ze waren waarschijnlijk uh, speciaal afgericht om hun werk uh, onder zulke omstandigheden te verrichten. Gevaarlijke job, uh, hond op het slagveld. Ja, het dier had er niet om gevraagd en dat was uiteraard met alle dieren zo in de oorlog. Het was een oorlog van mensen, maar ook een oorlog van dieren. En daar wordt uh, vaak nooit bij stilgestaan. Waar werden honden nog meer voor uh, gebruikt, ongevraagd? Uh, ongevraagd, ja, ongevraagd. Onge... En ze werden er speciaal zelfs op getraind om uh, berichten van uh, de voorhoede van de voorste linies over te brengen naar de achterhoede, waar de bevelvoering zich bevond. Honden die, uh, vormden ten eerste een veel kleiner doelwit... dan uh, de soldaten die dus met berichten naar het achterland moesten. En ten tweede waren ze veel beter als mensen in staat... om over uh, ja, prikkeldraad, uh, granaattrechters enzovoort, loopgraven heen te springen. Ze waren uiteraard uh, ja, vrij snel. Maar ja, dat daar ook slachtoffers uh, gevallen zijn, dat, uh, dat laat zich raden. Maar er zijn diverse afbeeldingen. En, uh, in diverse boeken wordt verhaald dat uh, de honden een bericht in een kokertje om mijn nek kregen... en zodoende naar het achterland gestuurd werden. Wat voor dieren werden er nog meer gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? Uh, Veel dieren. Paarden is natuurlijk een overbekend uh, iets. Paarden werden gebruikt uh, ja, uh, voor die tijd al. Mechanische tractie was er nog zeer weinig natuurlijk. Het kwam net een beetje in opkomst. Uh, de auto's en de stoomtractors en zo. En paarden werden omdat ze ook uiteraard in de landbouw gebruikt werden. Meteen ingezet aan de front om het zware geschut te trekken, om het lichte geschut te trekken. Om voorraden, munitie enzovoort naar de voorste loopgraven, dan wel zo ver mogelijk naar voren te brengen. Ja, je ziet als afbeelding dat de knorren tot aan de assen en zelfs tot aan de lopen vastzitten in de modder. Daar staan weer paarden voor. De mechanische tractie was dan ongeschikt voor die terreinen, dus in het slagveld zelf. Dat diende eigenlijk hoofdzakelijk op. Ja, wat dan nog wegen genoemd werd te blijven. En dan werden vaak de paarden ingezet die het geschut, geschut dus over het slagveld zelf heen trokken. Onder andere en de voorraden, de, de granaten enzovoort, voedsel, alles zo ver mogelijk naar voren dienen te brengen. Honden, paarden. Paarden, uh, wat nog meer? Uh, Muilezels, muildieren. Muilezels werden vooral gebruikt uh, door de Fransen en door de Italianen. Hun, uh, hun onverstoorbaarheid ten opzichte van het slagveldgeruis, dus de ontploffende granaten enzovoort, enzovoort dat, uh, die was veel groter dan mijn paarden. Die werden vaak nog schichtig, ondanks dat ze een goede training kregen voordat ze naar het slagveld toe gezonden werden. Oh ja, die paarden waren erop voorbereid. Althans, die paarden waren werden... zeker zeer goed op voorbereid. Ze werden zelfs uh, nog getraind om uh, te wennen staat er in een boek aan het uh, geflits van een sabel boven de hozen van hun berijder. Dus men denkt dan nog, en dat was dus in de eerste jaren van uh, 1914, 1915... dat men toen nog wel dacht aan uh, charges. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een veel te gemakkelijk doelwit voor de vijand. Mm -hmm. Er komt daar een hele uh, charge aan met paarden. Mm -hmm. Dan uh, laat het resultaat zich wel raden wat daarmee gebeurt. Mm -hmm. En ezels werden ook wel, vooral ezeltjes werden gebruikt in bergachtig terrein. En ze werden ook gebruikt om uh, het voedsel en de munitie direct naar de voorste loopgraven te brengen. door hun veel geringere lichtingsbouw konden ze vaak zo door de loopgraven en helemaal naar de voorste linies toe. wat voor paarden, ook gezien hun grootte natuurlijk, uh, niet mogelijk was. Postduiven? Ik kan me voorstellen dat die hoofdzakelijk voor uh, ja, het overbrengen van berichten uh, gebruikt worden. Dat... Uh, ja. Ze werden overal meegenomen. Uh, tanks namen ze zelfs mee. Mocht men in nood zitten of, of een bepaalde positie willen doorheen in het terrein, dan uh, is in ieder geval ook een paar afbeeldingen bekend dat een duif losgelaten wordt uit een tank. Uh, voor de bunkertjes, munitieposten, observatieposten werden ze uiteraard ook meegenomen. Waarvan, uh, waar ze dan later verzeld van een bericht aan een poot uh, teruggezonden werden naar hun hoofdkwartier, waar ze dus uh, hun duiventil hadden. Uh, er is zelfs een opgezette duif in Londen in een museum, V.C. Crisp. Die duif die, uh, werd door schipper Nelson losgelaten. En vanaf de troller Nelson, die ik van in, op 15 augustus 1917... in het Engelse kanaal getorpedeerd werd door een Duitse onderzeeboot. Hij wist dus een, nog snel een bericht aan een duif uh, vast te binnen. En die duif loslaat en die ging weg naar een ander schip om, uh, om hulp te halen. De schipper Crisp zelf, die sneuvelde bij die aanval, maar de duif die uh, heeft zijn naam gekregen, Vici Crisp. En die staat in een Londense museum opgezet en wel. Ging het ook wel eens fout dat die duiven zo in de war waren van de, van de oorlog dat ze naar de, naar de vijand vlogen? Nee, er is wel een geval bekend van uh, de frans duitse Oorlog 1871, dat er een, een duif werd gevangen no genomen door de Duitsers. Die werd daar tien jaar vastgehouden. Toen werd hij na tien jaar... Uh, al lang na die Frans-Zuidse oorlog losgelaten uit gevangenschap... en toen vloog hij onmiddellijk weer terug naar zijn oorspronkelijke duiventil. Trouwe duif. Trouwe duif, ja. Ook uh, werden duiven wel uh, meegegeven in een mandje met vliegtuigen. Die werden dan <coughs> met een soort parachute uit het vliegtuig geworpen. Dus met het mandje uit het vliegtuig geworpen aan het parachute... boven uh, <coughs> de linies in België... met de verzoek uh, aan bevolking... Mochten ze wat inlichtingen hebben over het zij vijandelijke troepenbewegingen, het zij uh, ja, nieuw gebouwde bunkertjes of wat dan ook, uh, versterking van, van de vijand, die dan uh, aan die duif weer mee te geven en dan die duif weer los te laten, zodat de duif weer naar uh, het Engelse front terug kon keren, naar het Engelse achterhoede met deze verkregen inlichtingen. Een erg primitieve manier van oorlog voeren, maar het schijnt dus toch wel gewerkt te hebben. Want er zijn. Uh, Zeer veel duiven ingezet. De Australiërs, heb ik uh, gelezen, die hadden zelfs een... Uh... Een duivenbataljon. Ja, meer zelfs een, een vaste duiven, duivenbataljon, zeg maar. Een door paardentractie voortbewogen duivenbataljon en een door mechanische tractie voortbewogen duiven-regimentbataillon. Ja, dus je kent die afbeeldingen van die Engelse bussen... waarop boven een duiventil gemonteerd was... Dus dat was een mobiele duiventil. En die was uiteraard verplaatst langs het gehele front. Maar hoeveel duiven zijn er in gezet, schatje? Dat zal natuurlijk wel in de duizenden lopen. Hoeveel paarden? Paarden. In augustus 14, toen de vijandelijkheid de uitbraak... had het Engelse leger ongeveer 25.000 paarden tot haar beschikking. In 1918 waren dat er al meer dan 1 miljoen. Is jou bekend of er nog meer dieren ingezet zijn dan, uh, ja, dan de dieren die we net uh, genoemd hebben? Uh, Italianen gebruikten onder andere vaak wel ossen. Die werden daar waarschijnlijk ook meer in de landbouw gebruikt dan paarden. Uh, uh, de kamelen is ook heel bekend. De Engelsen, de Australiërs hadden de, de kamelenkorps in de, in de Woestijn, in Egypte, in de Sinei. Als lastdieren? Als lastdieren, maar ook als. Uh, als camelcore. Dus uh, ze voerden aanval uit met hun kamelen... Op, uh, op de vijand al daar. En ze zijn ook ingezet... door, uh, door de Turkse medische militaire diensten... voor het gevoer, vervoer van gewonden. En er zijn ook uh, foto's van... dat ze aan iedere kant van, uh, van hun bult... Uh, een soort draagbaar hebben waar een gewonde in ligt. En er zijn ook foto's dat uh, kamelen mochten ze gewond raken, wat uiteraard ook wel gebeurde. Dat ze toch nog uh, geopereerd werden... en die dieren weer uh, geschikt te maken voor verdere arbeid. Dat was uiteraard ook zo met uh, de Engelsen en de Duitse. Uh, paarden aan de front uh, mochten ze gewond raken... dan werden ze niet uh, afgemaakt. Dus ze werden voor zover mogelijk was uh, opgelapt... zodat ze weer uh, voor verdere dienst beschikbaar uh, waren. Er werd echt wel zuinig uh, mee omgesprongen. Het was dus niet... Uh, ja, een bepaalde wond of zo is, uh, schiet maar af. Nee, echt, er waren zelfs paardenhospitalen voor uh, die dieren in Frankrijk. Oh ja? ja. En die deden eigenlijk, in, uh, wat betreft kwaliteit, niet onder voor de, uh, ja, voor de soldatenhospitalen, zeg maar. Ja, aparte afdelingen waren voor bepaalde verwondingen, helemaal chirurgische afdelingen voor uh, diverse, diverse soorten van verwondingen, ontsmettings. Uh, Baden enzovoort voor, de, voor die dieren zelf, voor de, voor de wonden, voor het tuigwerk, alles. Ja. Er werd echt van alles aangedaan dat die dieren zo veel mogelijk weer werden opgelapt... om weer beschikbaar te komen voor de strijd. Zijn er ook paardenkerkhoven? Paardenkerkhoven heb ik eerlijk gezegd in geen enkel boek... in wat van iets Frans, Duits, Engels of zo... Uh, ben ik niet tegengekomen. Ik denk niet dat, daar, uh, dat die er zijn. Anders had ik dat waarschijnlijk wel geweten. dat is natuurlijk uh, iets unieks een paar keer over. Ik dacht niet dat ze zover gingen. Wat gebeurde er dan mee met, met uh, gesneuvelde paarden? Uh, als het heel erg werd en uh, de honger had heel erg toegeslagen aan het front... dan werden ze vaak uh, opgegeten. Ter plekke? Ter plekke opgegeten. In de loopgraaf? Anders uh, werden ze dan wel begraven. En later in de oorlog, toen er uh, zeker vooral bij de Duitsers... Uh, Gebrek kwam aan alle grondstoffen vanwege de, de blokkade van de geallieerden, werden ze wel uh, naar een destructie-inrichting uh, gebracht. Dus dan werden ze uh, dus niet zomaar begraven of vernietigd of verbrand, maar uh, de hout werd natuurlijk gebruikt, voor zover ze nog uh, ja, vrij vers waren. Voor het leer van de uh, uniform, uitrustingstukken, uh, het vet en alles. Alles werd weer gebruikt eigenlijk van, uh, van die dode dieren, van die dode paarden wat nog te gebruiken was uiteraard. Ja, mocht het vers zijn, dan uh, neem ik aan dat het verse vlees... wel verdeeld werd onder de troepen. Mochten er dus niet andere verse uh, rundervlees of voor de handen zijn. Was er zo fascinerend aan dit onderwerp, dieren in de oorlog? Uh, het is eigenlijk iets, ja... Daar staat men niet altijd stil dat er onder andere... en dan ja, spreek ik met name over de eerste wereld... ontzettend veel dieren gebruikt zijn... en uiteraard voor allerlei doeleinden. Dus niet enkel uh, talent natuurlijk... Uh, er zijn ook nog, uh, ja, iets anders, parkiet en uh, Canaries gebruikt. De Canaries werden gebruikt, uh, vaak veel gebruikt door uh, de mijnwerkers... die dus de tunnels moesten graven voor, uh, voor uh, om grote maanontploffing te laten plaatsvinden. En die werden dan met name gebruikt om uh, het, de aanwijzigheid van uh, tekort zuurstof... of van mijngaas aan te tonen. Er zo lag zo'n diertje in de, in de kooi dan werd de zaak om zo snel mogelijk te maken dat je naar boven kwam. Want dat was een teken dat er tekort zuurstof was. En die dieren hadden er vaak veel eerder in de gaten als de mensen zelf. Er is zelfs in Edinburgh een monument voor kanaries en muizen opgericht. Muizen werden ook wel vaak gebruikt, meegenomen in een koortje. Om ook uh, het gebrek, of de aanwijzigheid, het gebrek van zuurstof... en de aanwijzigheid van, uh, van mijngassen aan te tonen. Een monument ter nagedachtenis aan de gevallen muizen en, en kanarissen. kanarissen. Die staat in Edinburgh in, in Schotland. Een apart monument voor de Canaries en de muizen. Echt Schots, hè? Ja, echt ja, typisch Schots, typisch Engels. En zeeleeuwen zijn ook nog gebruikt zelfs in de Eerste Wereldoorlog. Door de marine? Uh, die zijn, werden dienden voor marine doeleinden ingezet worden. Er was in Engeland iemand die had ontdekt dat uh, zeehonden of zeeleeuwen... konden getraind worden door onder water op een bepaald geluid af te zwemmen. Toen hebben ze dat in de meer in Schotland uh, verder uh, ontwikkeld. Met een mouwkorf om een snuit. Omdat uh, anders wel zo'n vis mocht hapen. Dat mocht niet. En toen werden ze getraind om naar het geluid van scheepsmotoren toe te gaan. Onderzeebootmotoren dus met name. En de achterlichte gedachte was om uh, die dieren dan uit te rusten met een bepaalde springlading of zoiets. En dan om Duitse onderzeeboten af te sturen. Maar net dat die dieren een beetje zeg maar, uh, hun opleiding voltooid hadden... Uh, begonnen de Duitsers in... Uh, in groepen onder zeeboten te, te varen. Ja, en daar uh, was weinig tegen uitgericht door die dieren. Dus dat experiment werd weer, uh, werd weer stopgezet. Zou er geen eerste wereldoorlog geweest zijn zonder dieren? Nou, waarschijnlijk wel. Maar ja, men had toen iets anders natuurlijk dan dieren in het begin. Het Zou niet zo lang geduurd hebben? Misschien niet. Uh, of de uitvindingen met betrekking tot de techniek... waren wat sneller van de grond gekomen waarschijnlijk. Dat zou ook nog mogelijk zijn, ja. Maar dat is allemaal... Uh, ja, een beetje koffiedik kijken. U hoorde Hans Olink in gesprek met Klaas Visser. En die is gespecialiseerd in de rol van dieren in de oorlog. Dit gesprek werd eerder uitgezonden in OVT van 24 januari 1993. En daarmee ronden we dit dierenuurtje met meer leed dan liefde... Bij VPRos wordt af een onderwerp, onder meer naar aanleiding van het bericht op 24 oktober van PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken... dat de overheid strenger zou moeten optreden tegen veehouders die zich niet aan de wet houden. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er in Nederland op grote schaal dierenwelzijnswetten worden overtreden. En hij pleit dus voor meer controle en betere handhaving in de veehouderij.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 Evelyn, a dog having undergone further modification. Honor the significance of short-person behavior in pedal-depressed, panchromatic resonance and other highly ambient domains. Arf, she said. A modified dog, Frank Zappa. Dit is Radio 1. U luistert naar Woord. En mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord, dan kunt u mailen. Doe dat naar woord.at of een kaartje sturen. Lekker ouderwets, lekker ambachtelijk. Dat kan naar het adres vpro ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En er zijn ook wat modernere communicatiemiddelen. Dat gaat via Twitter op twitter.com slash woordnl... Of ga naar facebook.com woord.nl. En via die Facebookpagina kunt u ook onze uitzendingen opnieuw beluisteren. Want daar vindt u de links. Goed, zometeen in het volgende uur duiken we wat dieper de duisternis van deze nacht in. Het is nu namelijk tijd voor een kort journaal. En ik hoop dat u er zometeen nog bij bent. Tot zo.